gebaseerd op de gelijknamige roman van Willem-Frederik Hermans. Aflevering 2 Nog twee kilometer, naar het meer liefde als jou is. Ik zie hier licht vol steen. Nou niet aan de kant blijven staan, maar gewoon doorlopen. Stappen, springen, alsof je een trap afvalt. Het is één, twee... ouwe okay, oh godverdomme! Wat is het? is niks! Het is niks! Mijn rugzak is gelukkig droog. Er is echt niks aan de hand. Kom. Ik ga zo niet verder lopen joh. Je moet je moet sokken aantrekken. Anders ga je voeten kapot. Nou kom, hey. ga zitten. Ga eens kijken. Helemaal. Even een behoorlijke Even Wacht. Allee. Hier, zo'n handdoek. Geef je het op? Het oh. spijt me. Hè. I'm sorry, ik ben, ja. ik ben erg onhandig. Ik ben altijd onhandig geweest. Sorry. Hé, ah. hey, bedankt hoor, Arne. Loop maar vast door. Ik, ik, ik kom wel. Oh, Weet we je dat zeker? Ja. Ja, ik richt het zo wel. Ah, Oké okay dan, hè. En dan zie ik, ja, het moet liefde als jouw zijn. Ben ik nou eigenlijk al moe? Ze willen dat ik niet verder zou hoeven lopen. Maar ik denk aan. Oh, Hane stopt. Nu is z'n rugzak af. Ze gaat het uitpakken. Wikkel wat is aan? Ja. Blijven we hier? Ja. ja. ja gaat dat, met je been? Ja, no, is niks aan de hand. <laughs> Mikkelsen? Ja. even een pak knekkenbreud en wat sardientjes. En dan uh, maar Ieder 50 kronen, dat lijkt me wel genoeg. 50, dat was goed hoor. Ja. ja. ja. Oké, okay, bedankt. Ga ik even aan die man geven. Gaat die man nou nog diezelfde weg terug? Ja, dat zal wel. He was very strong man indeed. Alfred, pak je hmm. visnet. We gaan eens kijken of we wat te vangen valt. Ja. ja. Gaan jullie mee? Ik zal het net uitgooien, proberen jullie een uh, vuurtje te maken. Ja, dit zal niet meevallen, het hout is kletsnat. De lappen nemen onder hun bloes de berkenbast mee om vuur te maken. Ja. Hier, wacht even. Dit helpt. Zo. Mikkelsen, zet jij even koffie? Wat heb je daar voor blikvlees? de reulen. eens kijken. Hé, <laughs> <Hey>, McPheeking. <laughs> Zeg, hoe heet die berg in de verte? Oh, dat is uh, Woerje. Hoe schrijf ik dat? V-U-O-R-J-E. V V-U-O-R-R-J-E? -r -r -e. Ja, spreek uit Woerje. ...zien te krijgen. Dan moet ik in godsnaam het geniale onderzoek verrichten... ...dat de dood van mijn vader zal moeten wreken... ...als ik nacht in nacht uit niet slaap. Misschien worden we er in het hiernaam als zwaar gestraft. Of soms hier nog niet genoeg straffen. Wat een schepping die erop gericht is... ...dat miljarden wezens er alleen in leven kunnen blijven... ...door andere wezens bloed uit te zuigen. Ik heb dorst. Ja, ik ook. Mm. Mm. Mm. Niet zelden denk ik aan de mogelijkheid oh. dat de mensen er wat in rang in de schepping betreft. Totaal verkeerde denkbeeld op na houden. Dat er niet geschreven. De eerste zullen de laatste zijn. Huh? Mogelijk worden we in het Jirnaam ontvangen door een leger van, van Muggen die daar de functie van minister uit oh. En op een hoge troon zit met een scepter in zijn hand het mond in Klaus virus en Die blijkt de baas over alles te zijn. Oh. oh. Ben jij goed met je vader overweg? Oh, jij niet dan? Oh, ik was zeven toen mijn vader stierf. Oh. Dus dan uh, heb je hem nauwelijks gekend? Nee. ik moet wel veel van hem gehouden hebben. Ja. Soms denk ik dat ik er nog altijd op uit ben hem een genoegen te doen. Wie weet. Ja, ik geloof niet in voortbestaan na de dood, maar soms lijkt het... ...of ik dingen doe waarvan ik onderbewust hoop dat mijn vader ze ziet. Huh? Misschien omdat ik niet wil erkennen dat ik zit doen met het oog op mijn moeder en die leeft nog. <laughs> jij denkt wel uh, diep over de dingen na, hè? Dat ja, is toch heel eenvoudig, hoor. Als ik helemaal niet wist wie mijn vader was. Als ik een vondeling was geweest. dan zouden mijn daden misschien precies eender zijn als nu. Terwijl ik me dan weer alles was, want ik deed wel heel veel. de motiveringen zou voor Dus jij kunt goed opschieten met je vader? Te goed, misschien. Mijn vader is uh, nogal rijk, weet je altijd veel succes gehad. Ik ben zijn enige zoon. Dat schept ook problemen. Als jij een foto maakt, Arne... dan zeg je altijd, perhaps. Waarom doe je dat? Mijn foto's worden meestal niet goed. Zeg je nou, foto's maken kan iedereen tegenwoordig. Lees er eens een boekje al. Dat is het niet. De lens zit los in de vatting en uh, daar komt de misère vandaan. Komt er een nieuw toestel? De... Vraag erin aan je vader. <laughs> Die nou, altijd als hij me ziet informeert, hij met heel veel sarcasme of ik een focus heb gemaakt. Zodra ik de rommel dan heb laten zien, biedt hij me een nieuwe lijken aan. Nou dan? Ik durf niet. Dat, dat begrijp ik niet. Het komt doordat ik mezelf niks gun. Een goede camera zou je voor je werk gebruiken, niet voor jezelf. Dat maakt voor mij geen verschil. Ik voel me ongelukkig met alles wat nieuw is... ...alles wat geld gekost heeft. Ik gun mezelf niks. Heb ik altijd gehad. Nou, soms hoor ik ervan verdacht dat ik gierig ben. Maar ik zou gierig wezen als ik spaarde. En sparen, dat doe ik niet. Uh, We hadden het nou net over jouw vader. Huh? Maar bij mij heeft het dus niks met mijn vader te maken. Uh, dat ik mezelf niks gun. Maar uh, het is toch een voorbeeld van rekening houden... ...met iets waar ik niet in geloof. Waar geloof je dan niet in? Geen antwoord te geven, dat gaat mij eigenlijk niks aan. Nee, nee ik geloof. Uh, dat wil zeggen, het is alsof ik het geloof, want ik geloof het niet. Dat als ik mezelf meer ontzeg dan anderen zichzelf ontzeggen... ...dat mij dan eenmaal iets geweldigs de beurt zal vallen. Wat dan? <laughs> dat ik iets van groot gewicht ontdekken zal. Maar hoe kan je dat bereiken door foto's te maken met een kapotte camera? Columbus heeft Amerika toch ook ontdekt in een mooie boot. Er waren nou er wel geen betere boten in zijn tijd. Ja, hij heeft het toch maar gedaan. Ja, het is eenmaal en nooit meer. Amerika hoeft niet twee keer te worden ontdekt. Jouw landgenoot Thor Heyerdahl, die is naar hawaai gevaren op een vlot, maar dat zal al aan ontdekt. Hij hey, wou ontdekken dat je er op een vlot ook kon komen. Wil jij ontdekken dat je met een oude lijka? Nee. Ik zou het gewoon verschrikkelijk vinden om erop uit te trekken met, uh, met de nieuwste tent, de duurste instrumenten, de kortbaarste camera en, en, en dan met geen enkel resultaat van betekenis thuis te komen op de Ja! Wat is nou? Kom. maar. Voorzichtig. Uh, I'm alright. I'm alright. Heel. Dat komt. Bloed uit je rechterhoog. Wacht Rustig. Ga zitten. Oh. Zo. Wacht oh. even. Kijk eens. Het oh. is opengescheurd van je enkel tot aan je knie. Blijf je rustig zitten. Ja. Ik, ik ga even hulp halen. Ik ben zo weer terug. Blijf rustig zitten. Ja. Wat een geweldige ontdekking! Hij raakt de stenen op. Of het. Hey, kom eens bij de mensen, jongen. Hier, drink maar. Een cognac. Ja, doe maar. Het gaat alweer. We hebben je been gewassen en verbonden, zoals je ziet. Wil je een sigaret? Oh, ja, dank je. Ja. Nou, jij mag niet ontevreden zijn over je baard. Scheren dus toch een onbegrijpelijke uitvinding. Waarom is de man al duizenden jaren gedwongen er winter en zomer bij te lopen als, als een ontbladerde boom? He? Niemand die het weet. Maar ja, aan de andere kant zou je zeggen: zulke waardige baarddragers als Mozes, uh, Socrates, uh, Marx. die hadden zeker reden hun gezicht maar liever niet meer te laten zien. kijk, <lacht> hey, hey, Ken, ken je deze? Ja. Twee kolonialen. Die moeten bij de dokter komen. Ja. De dokter ziet op het in elkaar geschrompelde ding van de ene... een blauwe tatoeage. Letters, een woord. Alleen de eerste en de laatste letter kan hij lezen. Een, een S en een E. Is dat? Ja, weet u dokter? Op eenzame nachten in het oerwoud wordt dit soms duidelijk leesbaar... en dan staat daar Simone. Simone, hè? Ja, ja, begrijpt u dokter. Dat is de naam van mijn vrouw. En het zien van die naam behoedt mij voor alle verleiding. Goed. Daarna bekijkt de dokter die andere koloniaal. En hij ziet een soortgelijke tatoeage. Ook S en E. Ook Simone? Nee dokter. Oh, wat dan? Nou, daar staat. Souvenir de nuit chaud passée en Afrique occidentale française. <laughs> jonge, Jongen, jongens, zeg. Je had wel dood kunnen wezen. Nou, ik heb het overleefd. Okay, kijk, Kijk, kijk huh? daar, stil. Huis. Rendieren. Geef me de kijkers. Rendieren. ja. zo je eens. De wind is in onze richting. Als we willen, dan kunnen wij er veel dichterbij komen. Ze zijn eigenlijk schuw, net als wilde dieren. Zodra ze hier ruiken, gaan ze er vandoor. Fantastisch. Jongens, hoe laat is het eigenlijk? Uh, half twee. Uh, ik ga slapen. Oh, een jonge naakte degerin die niets zegt, alleen maar lacht. Hé, hey, wij gaan ook slapen. Kom jongen, ga uit. Uh, ja, kom Waar wij over stonden te praten... ...toen je die zwaartekrachtmeting ging verrichten. Het ja. is toch vreemd, hè? Dat feitelijk niemand iets voor zichzelf doet. Ik ben spaarzaam om het noodlot te vermeurden. En jij denkt dat je vader je ziet. Uh, mijn vader bestaat even min als jouw noodlot... ...dat goedkeurend knikken moet op een duur. Niet voor je ascetisme. Leeft jouw moeder nog? ja. Oh. Het zal niet gemakkelijk worden geweest zijn om in eentje kleine kinderen groot te brengen. Gemakkelijk niet. Toch wel een beetje minder moeilijk dan je zou denken. Mijn moeder is de grootste essayiste van Nederland. Oh. Ze is dat al vrij vlug na mijn vaders dood geworden en ze heeft het jaren oh. volgehouden. En ze oh. schrijft elke week twee artikelen voor twee weekbladen. Voort een halve pagina voor het zaterdagavond bij voegsel van een groot dagblad. En dan ook nog eens in de maand een artikel voor een algemeen cultureel tijdschrift. Alles over buitenlandse literatuur. Samen 13 artikelen in de maand, waarin 30 boeken worden besproken. En bovendien reist ze dan nog door het hele land om lezingen te houden. Ze is een onbetwistbare autoriteit. Ze is draagster van het legioen van Eer. En dokter, honoris causa van de kleinste universiteit in Noord-Ierland. Oh, sorry... Misschien moet je mijn moeder nog wel eens. Een klein mager vrouwtje. Zwarte ogen. Dunne lippen, dunne vingers. Wijs- en middelvinger van de rechterhand geel gekleurd door nicotine. Ja. Ik heb ook drie pakjes per dag. Gaat om twee uur s'nachts naar bed. Starts ochtends om zeven uur op. Nu al jarenlang. Mijn zusje en ik hebben een rijke jeugd gehad omdat zij zo hard werkte. Zelfs als mijn vader was blijven leven, zouden we niet zoveel geld hebben kunnen uitgeven als we deden. Oh. Oh. excuses, Alfred. Het oh. oh, is mijn schuld. Ik had al lang een lange nieuwe tent moeten kopen. Nou, jij in de dupe van. Ik sta er niet op te biergen. Lekker droog. Nergens last van. Maar geloof me, met een nieuwe tent erop uitgaan en dan niet terugkomen met een geweldige ontdekking. ik denk niet dat ik dat zou kunnen uithouden. Oh. I'm sorry. Mm. Oh, I'm so sorry. sorry. Oh. Oh, I'm sorry. ...om de hele dag te blijven zitten. Hoe meer ik in beweging ben met het been, hoe beter. Mag ik je benen eens even zien? Ja, nee, alsjeblieft niet. Dat gaat uitstekend. Mag ik jouw aantekenboeken zien Arne? Mm. Oh ja, hier. Bij mij wordt het maken van aantekeningen altijd een ongeluk achtervolgd. Vulpennen verlies ik, bolpuntjes willen niet meer schrijven. Zodra ik op reis ben, breken de punten van mijn potlood nogal opgehaald. <lacht> dan moet je de punten beschermen kopen. Zijn die dingen in Holland niet te krijgen? Ja, Zo weinig heb ik nog nooit eerder gezien. Zeg, Mikkelsen. Ja. Wat heb jij daar voor foto's? Zijn dat luchtfoto's? Oh. Heb jij foto's van dit hele gebied? Ja. Ik heb luchtfoto's van alle plaatsen waar ik moet zijn. Zonder luchtfoto's kun je hier niks beginnen. I'm very glad I have those say pictures. Hoe kom je eraan? Van medaal. Heeft medaal dan nog meer? Dezelfde bedoel ik, de duploos van deze. Dat weet ik niet. Deze hier, die zijn uit het uh, instituut van Waardief. Numedaal heeft ze van hem geleend. Wanneer? Dat weet ik niet. Probeer het je te herinneren. Hé, hey, ben jij in training voor de hengstafsman? Wat bedoel je? Nou, uh, je kunt nog aardig uit de voeten. Hij heeft mijn luchtfoto's. Mijn luchtfoto's heeft hij! Jouw luchtfoto's? Wat bedoel je? Ik ben expres een dag in Oslo gebleven om bij Numedaal die luchtfoto's te halen die hij beloofd had te zullen geven. En toen ik daar kwam, zei Medaal, ik weet van niks. Hij zei dat ik naar Trondheim moest gaan, naar directeur Waalbief. Nou, ik ging naar Trondheim, maar kreeg daar nul op het request. Numerdaal heeft zich alleen maar van de dom gehouden. Hij wist heel goed dat Mikkelsen die luchtfoto's had. Arne, jij weet wat ik je verteld heb, toen je me vroeg of ik geen luchtfoto's had. Huh? Eh, heb ik je dat gevraagd? Jazeker! Die luchtfoto's, die waren nergens te vinden. Het hele instituut doorzocht in Trondheim, met directeur Ofterdaal. daal. Ik herinner me er niks van. Dag. De directeur heette Waalbief, zei je? Ja. Ah, dat kan niet. Zo'n naam bestaat niet eens in het Noord. Ja, Waalbief, maar die was er niet. Dat is jammer, man om in te bijten. Ach, humor. Ja, humor. Nou ja, die man, uh, zijn naam betekent walvisse vlees. Nou, dat smaakt precies als ossenvlees, maar is veel zachter. Waalbief, ja, of hoe je die naam dan ook moet uitspreken, die was er niet. Ik ben ontvangen door een geofysicus, of de Daal. En die wist van niks. Hij begreep wie ik bedoelde met Waal. Dus op met dat gehink. Ga nou even zitten. Het is maar dat Mikkelsen die foto's heeft. Diezelfde die ik in Oslo had moeten krijgen. Numedaal moet geweten hebben dat Mikkelsen ze had. Er is lang genoeg van tevoren omgevraagd. Even op die naar Oslo. laten ik om hem naar Trondheim. Nou, dat maak jij er nou van. Trouwens, ik herinner me weer dat je me dat verteld hebt. Het is toch heel best mogelijk dat Numedaal gedacht heeft... dat ze er in Trondheim echt wel raad op zouden weten. Tuurlijk. Of het was Numedaal helemaal door het hoofd geschoten. Hij is oud, bijna blind. Altijd een beetje getikt geweest trouwens. Tja Mikkelsen. Ja? Laat Alfred die foto's even zien. Of course. Here, you may look at the pictures if you like. It is my pleasure. If, uh, if you are ready, put them before my tent, will you? Yes. Thank you. Gaten, Mieren. Alle zwarte vlekken zijn hetzelfde. Domme, ik had die foto's in Amsterdam al moeten hebben. Ik had natuurlijk tegen Sibbeleem moeten zeggen... voor ik de luchtfoto's van dat gebied gezien heb... is het nutteloos eraan te beginnen. Hier. die gaten. Hoe heeft hij me zo die foto's kunnen laten gaan? Hij heeft zijn mond gehouden. Waarom? Nou, ik heb het wel gezien. Het hoeft niet meer. Er is voor mij hier niks te vinden waarmee ik eer kan inleggen. Waarmee ik het ongeluk van mijn vader kan goedmaken. Ik herinner mij niet dat mijn secretaresse met mij over u heeft gesproken. Luchtfoto's? Hoezo, luchtfoto's? Ja, er zijn zoveel luchtfoto's, maar voor u? Je wat denkt u wel? Wow. Je wat denkt u wel? Wow. Je wat denkt u wel? Alfred! wat op u wel? Afrit, opstaan! Alfred, het is half elf. Je hebt zo'n twintig uur geslapen, joh. Huh? Hoe is het met je been? Eh, uh, het gaat. Twintig uur geslapen? Ja. Waarom heb je me niet wakker gemaakt? Weet Beter van die. Die rust had je toch nodig voor je been. Waar zijn Quickstarter en Mikkelsen? Die uh, zijn twee uur geleden al vertrokken. Oh, ik dacht al. Nou, als wij maar vanavond komen opdagen, zitten zij met gebakken forellen op ons te wachten. Ik hmm. ben bang van niet. Waarom niet? Uh, wij gaan ergens anders naartoe. Ik zal de kaart even pakken. Was er een speciale reden dat zij er zo vlug vandoor gegaan zijn? Hoe bedoel je? Ik had wel afscheid van ze willen nemen. Oh, bedoel je dat? Uh, je sliep nog. Is het de bedoeling dat we ze op den duur weer ergens ontmoeten? Mm, nee. Nee, dat zal denk ik niet zo goed mogelijk zijn. Kijk. Uh, zij zullen in verband met hun onderzoek uh, naar het noorden lopen, zo. Oh ja. En dan gaan ze terug in de richting van de berg Roerje. En dan zo weer naar Scoobanvaarde. Oh ja. uh, voor ons is het juist het beste als we naar het zuiden gaan. Kijk, hier. Langs deze stippenlijn. Oh ja. uh, dat is een route in het terrein. Die uh, is hoogstens zichtbaar als een spoor van een centimeter of tien breed. <laughs> dat is gemarkeerd door stenen. Uh, dat laatste wil zeggen dat uh, op grote stenen, waar het spoor toevallig langskomt vroeger voorbijgangers een klein steentje hebben neergelegd. Dat is een manier van spoormarkeren... die algemeen gebruikelijk is bij ons in Noorwegen. Ah. En is men bij een grote steen... waar zo'n klein steentje op ligt... dan is het meestal mogelijk om de volgende grote steen... waarop zo'n klein steentje dan weer ligt te herkennen in de verte. Nou, uiteindelijk zullen we dan een plaats bereiken... die Ramna Stua heet, kijk hier. Oh ja. nou, het is niet veel meer dan één huis hoor, van een lab... met een paar bijgebouwtjes. Die uh, gebruikt hij als logeergelegenheid... Hoe ver zijn we daar nou vandaan? Nou, minstens 50, 150 denk ik wel, ja. 150 kilometer als we die top maken, als ik hem hier aanwijs. Aha. Dan heb ik het grootste deel van mijn onderzoekingsgebied gezien. Ja, ja het lijkt me heel logisch dat we zo zullen lopen. Oké, okay. ik zal de boel even spoelen. En ik natuurlijk een geduld met mij verloren. De kruk der krukken. Die klungel uit de lage modderlanden. Ik tijd tijdverlies. Arne is te beleefd om iets te laten merken. Hé, hey, wat doe je daar? Hé! Huh? Hey. Zeg, waar is het tendoek? In mijn rugzak. In jouw rugzak? Waarom? Nou, dat is beter, we zijn niet zoveel draagt met die gezwolle knie. Ik voel er bijna niks meer van. Daar gaat het niet om. Zou het zou toch erger kunnen worden? Wat zouden we dan moeten? Dat zien we dan wel. Ik kon nou, dan geef mij die tent. Nee, echt niet. Morgen misschien. Uh, geef me dan tenminste het statief, ja? Ja, goed. Ja, morgen, hè? Je moet het niet te gek maken. Ik kan nog niet begrijpen dat ik er doorheen gekomen ben. Niet gevallen. Nauwelijks uitgegleden. Ja, alleen wel zijt nat. Hier, moet je zien mijn schoenen. Vol water. Ja, wacht, even een foto maken. <laughs> ah, perhaps. Zeg, zo ze, ongeveer 10 kilometer naar het zuidwesten ligt dat meer, hè? Hey, Arne, daar slaan we toch ons kamp op, hè? Ja, dat is de bedoeling. Nou, als ik mijn kompas bekijk, dan gaan we die richting uit. Uh, de tegenovergestelde kant zou je bedoelen, hè? Hier, kijk. Kijk voor een pijnkompas. Ach kom nou Arne. Kijk nou hier. Het nee, is geen twijfel mogelijk. Ik kan het niet vergissen. Ja, die komt me wel achter maar Als ik flink doorloop, dan word ik vanzelf droog. Wacht, dan laat ik eerst eens een paar foto's maken. Jezus, ook dat nog. De film zit vast. Kan ik pas als het nacht wordt eruit halen. Ja, als het nacht wordt. Dat wordt het hier dus niet. Nou, wat blijft Arnhem nou? Zou je nou nog niet weten welke kant hij op moet? geluisterd naar Nooit meer slapen, een hoorspel van Hans Karsenberg gebaseerd op de gelijknamige roman van Willem-Frederik Hermans. Met onder andere Marcel Maas, Joost Landzaat, Max Croiset, Wim de Haas, Rob Fruithof, Olaf Wijnands en Hans Pauwels. Regie Hans Karsenberg. Nooit meer slapen werd eerder uitgezonden door de Tross in 1988. Voor meer informatie kijk op Afro Schuine Streep Hoorspel.